Zullen wij samen bidden om de zegen van de Heer onze God en daarna in vrede naar ons huis toe gaan. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u, zij al de eer. Amen.